Sous-titrage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 In het centrum van Winterswijk heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond aan het eind van de ochtend in de afzuiginstallatie van een snackbar. En verspreidde zich daarna snel door het historische pand aan de markt. Voor de zekerheid werden de weekmarkt en een hotel ontruimd. Er kwam veel rook vrij. Daarom werd er een NL-alert verstuurd in het Nederlands en Duits. De brandweer in Winterswijk kreeg hulp van korpsen in de buurt, ook uit Duitsland. Inmiddels is het nablussen begonnen.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 was hij dan een superstar en uh, lekker uh, ja, knallen van een uh, ja, knijter van een hit. Hé, hey, waar um, was dit natuurlijk een uh, superstar. Ik zou zeggen welkom goedemiddag. en goedemiddag. Uh, ja, hier zijn we weer. En tot tot de klokjes van uh, 7 uur. We gaan even een lekker plaatje draaien van uh, Cadans. En uh, ze hebben het over uh, in het donker. Ik zou zeggen welkom. En uh, plaatjes aanvragen kan www.zfmartiesten.nl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 We houden. oude kadans in, in het donker. Met onze, hits. met onze hits, kan jouw dag niet meer stuk, kan jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. Ja, en uh, we gaan verder met Roy donders en we hebben het over de vakantievlam. Die spore zomernachten waren zo fijn.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 Met mij. Ja, ik zou het niet weten. Hey, um, ja, een verzoekje is welkom natuurlijk. www.zfmartisten.nl En uh, we gaan verder met Jannes. En uh, zodanig gaan we natuurlijk eventjes bellen. En uh, gaan we kijken naar onze... Of tenminste luisteren naar onze carnavalskijaken natuurlijk. Die uh, deze jongens hebben opgenomen. Geef het graag maar aan mij. Jannes dus, hier bij CFM. En het hele het tot van 7 uur... Ik zoek met je mee, naar jouw geluk En als ik het vind, krijg je me terug Al kost de tijd, een beetje tijd Maar jij bent niet eenzaam, ik laat je nooit alleen Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk? Kom jij dag niet meer stuk? Wow. Entertainment for you. René Schuurmans en uh, geef wat kleur aan je leven. Ja, we gaan nog één plaatje doen en dan uh, gaan we bellen met Joeri. Sander Kwarten en Els Bakker en uh, daarom uh, wil ik bij jou zijn.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 Ik was Elsbakker en uh, waar, ja, uh, daarom wil ik uh, bij uh, jou zijn. Ja, we krijgen Juri niet te pakken. Ik denk dat Juri gewoon lekker aan het carnaval vieren is. Maar uh, ik heb wel uh, nog een, een lekkere oude, gouden, oude gevonden. En dat is van de formatie Sidekick, dus Fred en Ron. En ze hebben het over een rokje. Ja, de jongens zijn al helaas uh, destijds gestopt in 2016. En, uh, maar de muziek uh, ja, die is er nog steeds. Informatie sidekick, Fred en Ron en het rokje. Wij gaan uh, verder met Koos Orbits. En het wordt weer zomer. Nou, dat, het, uh, dat is een ding wat zeker is. Hopelijk snel genoeg. De dagen worden lang: De klok gaat weer vooruit. Ik krijg al dat verlangen. Ik wil er gerageerd. De vogeltjes die pluiten. de mensen zijn wie blij. Van mij tot eind augustus is de mooiste tijd voor mij. Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit de bol, vliegen zonder een terrasje en ik maak de grote lol. Nee, voor mij even geen sleur. Veertien dagen zonder belgesen Het wordt iets zomer en dan ga ik even lekker uit mijn bol En ik denk van lang leven de lopen Ik hoef niet steeds naar Spanje, het land met ze al ik wil ook best in Holland, na Zandvoort aan de zee. Zolang voor de maand de zon staat, kan ik het leven aan. Ik krijg al meer de kriebel, dus ik laat me lekker gaan. Het wordt weer zonder en dan ga ik even lekker uit mijn bol. Liggen zonder een terrasje, en ik maak de grote lol. Nee, voor mij even geen sleur. Veertien die dagen zonder felgezeur. Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit mijn bol. En ik denk dan lang leven de lol Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit mijn bol. Meegezonden een terrasje en ik maak de grote lol Nee voor mij even geen sleur. Die dagen zonder te gezeur, het wordt weer en dan ga ik even lekker uit de bol en ik denk van al even de wol. Ah, we klinken toch lekker, hè? Ja. deze maand gaan we gaan we weer rommelen met de klok natuurlijk en ja heerlijk. Ja, we gaan weer richting de zomer. Ko summers was dit. En dit is Christian Bauer. En uh, ja, uit de uh, entertainer van Dutch Top 5. Het heet het liedje nou? Als oh, opsta in het weekend. Klaar voor weer een nieuwe vrije dag. Denk ik aan een kroeg of aan een tent. Waar ik s'avonds luidkeels zingen mag. Samen met wat vrienden en vriendinnen. Ga ik door tot heel diep in de nacht zetten wij weer onze zinnen Hier heb ik een week lang opgewacht. Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje Hoe heet dat liedje waarvan ik de tekst niet weet? Ik ben in de bank Ik weet niet hoe het kan Maar sta ik op dan zie ik het in mijn kop Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje dat liedje dat ik elke keer vergeet Geef me toch een hint Zodat ik hem wint En ik weer kan zingen elke dag Na een week hard werken komt het weekend Even alle stress weer aan de kant Veug me al op het moment Dat we staan te feesten hand in hand Samen lachen om de domste dingen Elke nieuwe ronde smaakt naar meer Maar hoe graag ik ook zou willen zingen Ik vergeet het iedere keer Oeh, hey, dat liedje met dat ene melodietje dat liedje waarvan ik de tekst niet weet Ik ben in de bank, weet niet hoe het kan Maar sta ik op dan zit het in mijn kop Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje Hoe heet dat liedje dat ik elke keer vergeet Geef me toch een hint, zodat ik een wint En ik weer kan zingen elke dag Tekst niet weet. Ik ben in de wan, weet niet hoe het kan. Maar sta ik op, dan zit het in mijn schoot. Hoe heet dat liedje met dat ene melodietje? Hoe heet dat liedje dat ik elke keer vergeet? Ja, hoe heet dat liedje? Ja, met dat ene melodietje. Ja, dat was hier dan Christian Jan Bauer en, en dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. En uh, wij gaan uh, lekker naar een commercial en daarna gaan we naar uh, William Jensen. en het over Milonga. Wanneer je al 35 jaar heel prettige radio verzorgt, dan heb je wel wat te vieren.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 Milonga para mi milonga sentimentaal. Otros se quejan lloran, yo canto para llorar Je blijft in mijn gedachten, de stijl hoe je met me danst Ik kan niet langer wachten, jij brengt mij totaal in trance Varón, pa quererte mucho, varón, pa decerte bien, varón Onguidara que Dios, porque ya te perdoné Geniet ik van het leven, krijgt mijn leven kleur Over de dansvloer zweven als een eerste klas jammer Es facil pegar un tajo, pa cobrar un traccio Vaan jugarse en una daga, la suerte dun de pasillo van Parijs tot Buenos Aires, danst ik op jouw melodie. Kom, hou me nu maar vast, want jouw ogen zeggen zie sí. sí. va Waarom, va de mucho, waarom, va te serte in waarom. Uwidad, agabios, va que ya te perdonen. Mecha, vind ik van het leven. krijgt mijn leven kleur. over de dansvloer zweven als een eerste klasjanger. Milonga kiezen tuas ciencia, Milonga de vocasio. Milonga para que nunca la cantan en tu balcón. Over heel de wereld te reizen, naar de ondergaande zon. Die Argentijnse avond, waar Milonga ooit begon. Varón, va no a mucho, varón. Va a deserte bien, varón. Olvídala, Gabriós, porque ya te perdoné.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 Waarom, waarom, waarom, waarom? Waarom pakken we het weer? Waarom pakken we het weer? Waarom pakken we het weer? Waarom Waarom Waarom, Ik waarom niet? Waarom liet je mij niet staan? Waarom liet je mij bewegen? Wat heb je met mij gedaan? Ja, lekkere muziek hier, oh uh, wij. Uh, Entertainer, 4 uur tot de klok 7 uur. Dit was uh, Willemens en had het over Milonga en zowel Spaans als Nederlandstalig door elkaar. En natuurlijk gaan we uh, eventjes naar het Franse gedeelte. Ja, Cloud, hij, uh, ja, hij gaat het doen voor Nederland. En uh, hij heeft het over salavie. He sang to me, je me rappelle, je te petit I was just a little boy, could I remember La Melodie, la Melodie?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 et en, et en up, down. Head around head around sera? Oui, sera écoute moi oh, maman un deux trois c'est la vie Als een, Als een hier is het hitkracht tu Hit crack entertainment for you sitting on a highway in a broken van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 Onze Cloud en uh, la Vie. En natuurlijk, ja... Uh, we hopen dat hij uh, ja, heel ver komt... met uh, dit nummer natuurlijk. En jongens, uh, stop even met die klok. Ja. Hé, hey, uh, we gaan naar Laura Eigen En zij hebben een nieuw nummer. En dat uh, is getiteld... Idioot. <laughs> Dankjewel. De avond vloog zo voorbij. Mijn jurk zit onder rode wijn. En ik ben mijn sleutels kwijt... want zo gaat het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 I Zou je maar gezegd worden, hè? Ja. Vergeten, vergeten. Zeker, hou er in de gaten, want uh, ja, als het goed is, dan uh, verschijnt ze hier weer in de studio uh, 22 maart. En dan uh, hebben we een uh, speciale uitzending natuurlijk uh, van Zandvoort uh, voor jou. Uh, ja, twee, uh, twee ja, programma's die samengevoegd zijn dan, hè? Ja, zaterdag... Uh, uh, de de team, zeg maar, hè? Ja, entertainer voor jou en... Uh, ja, Zandvoort op zaterdag. Dus uh, Rob Harms en uh, Fred Heij, Donner, Devin Donner van, uh, Even kijken, wie hebben we nog meer? Richard Buitenhek. Ja, dat zijn de mensen die de presentatie gaan doen. En Laura Heijgen is er dan ook bij. Uh, ja, voor zover ik weet. Even kijken hoor. Um, we gaan lekker de gouden oude draaien van Frans bouwen. En daar hebben we het over uh, op, uh, op weg naar het geluk. Ik heb en heb zoveel nachten gedroomd, maar jij staat nog vrij in het leven, je bent nog zo fris, zo gewoon. Toch leef ik maar met die gedachten, al ben ik misschien nog wat jong. ik kan haast niet meer langer wachten, ik zal u nu zeggen waarom. Het ook vaak zo dichtbij. Voor een ieder heeft liefde haar grenzen, maar bij jou zijn die grenzen voorbij. Ik had je zo graag heel dichtbij? Ja, die rode roos voor jou. Transbouwer was dit op de weg naar het geluk. Ja dat, uh, dat, uh, ja, dat was het zeker. Met onze hits. Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk. Kan jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. André Hazes en Buonasera, señorita. Buonasera, signorina, Buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Bonasera with the a moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking with the mountains and the sign coming to sight. But a little jewelry shop will stop and linger. Wow, buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Bona Sira, Signorina, kiss me good night. Bona sira, Signorina, kiss me good night. Papu da Budapudabos if a Viva Bivos If a Viva Bible, Bona Sira. Signorina, Bona Sira. It is time to say goodnight to Napoli Those hard for us to whisper Bona Sira. A minute to rain Oh, in the, the, the, the, oh, the, the, the morning the Signorina the will call I'm gonna be Andréa's, dus was dit en bonasera, oh Marie. Hey, um, we gaan natuurlijk langzaam af op uh, de klokjes van 6 uur, dus uh, zometeen het nieuws van 6 uur. En uh, ja, tot die tijd gaan we lekkere muziek draaien en dat doen we met Tino Martin en Samantha Steenwijk. En ze hebben het over één keer. Ik zou zeggen, tot zo, tot na het nieuws. Wil ik weten dat je veilig bent? wil ik weten hoe het gaat? En wil ik weten waaraan jij nu denkt en dat je mij voorgoed verlaat? Wat moet ik zonder jou? Zodat je niet meer van me houdt.